Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op social media wordt opnieuw opgeroepen tot rellen. Het zou gaan om Utrecht, Amsterdam en Nijmegen. In een appgroep over rellen in Roosendaal wordt gezegd dat iedereen een molotovcocktail mee moet nemen. Gisteren ging het ook al mis, vooral in Amsterdam en Eindhoven. De burgemeester van Eindhoven zegt dat hij enorm was verrast door de heftigheid van het geweld. Mijn hart huilt, dat meen ik echt oprecht. Ik, ik loop al heel lang mee in het openbaar bestuur. Ik heb al heel, heel, heel veel meegemaakt. De komende stad van dit soort idioten, die afficheerden je stad op deze negatieve manier, die niet alleen jullie verslaan, maar ook in allerlei buitenlandse media. Op dit moment overleggen de veiligheidsregio's over wat ze gaan doen als het weer losgaat. Volgens verslaggever Martijn van der Zanden zeggen ze dat ze hard gaan ingrijpen. En Ze zijn er eigenlijk ook wel van overtuigd dat de politie dit tot nu toe in ieder geval nog goed aan kan. Uh, zij zeggen de inzet van bijvoorbeeld het leger, dat zijn ook verhalen die je hoort, naar, die vinden zij nog niet nodig. Ze zeggen wij hebben alle middelen, wij zijn goed voorbereid en uh, ja, nu is het afwachten wat er komen gaat. Wat dat betreft is het natuurlijk toch hopen dat het rustig blijft. Premier Rutte noemt de rellen ontoelaatbaar. Iets waar normale mensen alleen maar met afschuw naar kijken. En er is natuurlijk ook anders, ander nieuws. Er zijn de afgelopen dag iets meer dan 4100 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het laagste aantal sinds 1 december. In de ziekenhuis is de bezetting juist iets toegenomen. Er liggen nu iets minder dan 2400 coronapatiënten. Meer dan 30 huizen in Sneek in Friesland zijn ontruimd vanwege een gaslek. Bij werkzaamheden werd een leiding geraakt, waarna er in meerdere woningen gas naar binnen stroomde via het riool. Niemand is gewond geraakt. Wanneer iedereen meer naar huis kwam is niet duidelijk. De verkoop van seksspeeltjes is sinds het begin van de coronapandemie bijna met een derde toegenomen.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 Het weer. Vanavond trekken er winterse buien over het land. In het noordoosten kans op sneeuw en het kan ook glad worden. Morgen een mix van wolken en zon. En dan zo'n 5 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging bij Amsterdam. Dat komt door een ongeluk op de a 10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Daar zijn nog steeds drie rijstroken dicht. Dat gaat zeker nog wel tot middernacht duren. Daardoor veel vertraging tussen Osdorp en Knopend Koenplein. En ook op de A5-hoofdorp richting Amsterdam. Tussen af het IJmuiden en de aansluiting met de A10. Daar staat nu 5 kilometer met zeker een half uur vertraging. Verkeer bij Amsterdam kan voorlopig beter omrijden via de A10-zuid en de Zeeburgertunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Truth. I mean, how it really was. Your first time was it kind of like this?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 dan moet hij wel eens, denk ik wel, Daimler, dat is de eigen, die, die, die moeten ze betalen, die moeten hem betalen. En niet ja. zeggen van jongens, dit, is, dit is, loopt alles puigaten uit, dit wordt te veel. Nou, wordt vervolgd. Oké, okay, <laughs> nou goed, maar je hebt wel ander nieuws. Ja, over Sergio Perez heeft zijn eerste dagen als werknemer van Red Bull Racing achter de rug. En dat is een prima bevallen. Checo laat weten dat hij nu al thuis te voelen bij het team en er alles aan te gaan doen om het avontuur te laten slagen.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 Morgen, uiteraard, weer meer. Mocht er uh, wat te melden zijn, dan hoor je het uiteraard bij ZFM. Vorige week hadden we bij uh, ZFM SOS uh, live we iets met uh, Billy Preston, Albert-Jan. Ja, wat was het ook weer? Ik ben ja, hem even kwijt. Het was een uh, celebration-samen uh, zijn van uh, een bekende artiesten: Ring of Star. Uh,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 De in uh, SOS Live hadden we inderdaad uh, deze Billy Preston... met een uh, Odaan aan George uh, Harrison. Inderdaad, uh, mooie, mooie uh, live optreden trouwens. Wat je toen, uh... Mensen moeten ook eens even gaan kijken op uh, YouTube. Je hebt ook uh, dit nummer van, uh, van hem. Uh, hoe heet dit nummer ook weer? It's Will Coming Time. Uh, hij heeft ook uh, That's The Way God Planned It gedaan... tijdens het, uh, tijdens het concert uh, voor Bangladesh. Mijn eerste live-concert. Wat ik toen bewust heb meegemaakt. Dat is ook een prachtige uitvoering van... Goed. Helemaal mooi. Jij hebt een schoothondje ja, ja, ja. XXL. Ja, ja, maar luisteraars en kijkers, we begonnen deze uitzending... en toen stond Dre nog in de aanbieding. Ja. Dus ik denk, nou, we gaan Dree doen. Maar uh, ik, ik denk, voor de actualiteit laat ik toch nog eens even kijken... want er gebeurt nogal wat in de, dat uh, dierenhuis, Want Dree is inmiddels gereserveerd. Dat is weer uh, goed nieuws. En een ander die gereserveerd was...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 Juist door dit uh, dier van de week bij uh, CFM Sanfoort. Dat is uh, deze week Gozerd, een van uh, de weinige dieren, die gooserd die uh, daar in het uh, dierenthuis uh, aanwezig is. En uh, ja, ze vliegen als warme broodjes uh, over de toonbank, zo heet dat, hè, geloof ik. Klopt. Ja, ja is, uh, dus ook dat uh, verdient uh, een uh, leuk huis. Het is uh, niet alleen in, in Zandvoort zo, maar het is een landelijke tendens. Hè? Ik bedoel, uh, bijna alle dierenthuizen uh, zijn zwaar onderbezet. Ja, niet qua personeel, maar... Qua dieren. Qua dieren, ja. Nou ja, ja, gelukkig maar. Aan en, uh, de ene kant is het goed. Maar uh, wees ook uh, inderdaad uh, voorzichtig voordat je een huisje... Uh, of een hond in huis haalt. Ja. Dat je denkt van, uh, nou dat is wel leuk. En die kan ik bij de lockdown gebruiken. En uh, bij de avondklok en zo. Dat is niet de bedoeling. Nee, toch wel. Hebben je toevallig nog iets gehoord van Herman de Vos? Nee, helemaal niks. Ge ge geen nieuws? Wij weten dus, dus we houden het op, geen nieuws is goed nieuws. Ja. We weten dat hij uh, verder moet herstellen bij uh, de toevlucht in uh, Amsterdam. Ja. En uh, dat hij in ieder geval van de medicatie uh, af is...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 Eind gaan ze door hè, ik Deze Doobie Brothers in 19, of 2018, een plaat uit 1973, in 2018 uh, opnieuw uh, geperformed in de uh, the Beacon Theater in uh, New York City, in, uh, on Broadway. Nou, volle soort, bak hè, volle bak. Ja, volle, volle, uh, volle bak ook, wat missen we dat hè.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 Ik vind het wel lekker hoor, uh, Albert Schout. Uh, was, was dat de bedoeling dat je nee. deze ging draaien? Nee? Nou ja, nee uh, Lisse, oh, nee, wat gaan we daar allemaal doen? Ik oh, nee, ging ja, ja. ja, ja. Ik zei toch, als ik met knopjes ja, aan de gang ja. ga... Jij bent het ook. Dan dus gaat het dus, uh, mis. Dan gaat het helemaal mis. Nee, je had een andere uh, plaat uh, klaarslaan, toch? Ja, nee, klopt. We, weet je wat? <laughs> nee, komt goed. Ja, komt eruit, goed. Als ik, als ik aan de knopjes kom, dan gaat het altijd uh, mis. Zegt mevrouw trouwens ook.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 En dan, eh, ik mis mijn leven. En, eh, maak er maar wat van en zo. Dat kunnen we morgen ook allemaal doen. Want ook morgen zijn we er weer. Tussen twee en vijf op de Sandvoorts Radio. Het geluid van Sandvoorts. Met die oogstel oh, mooie plaat uit de jaren 80 van Marillion. Do you remember? Chop hearts melting on a playground wall. Do you remember? Time escapes from the wash college halls. Do you remember? The cherry blossoming. weer een beetje bijgekomen, op oh, ik dan, laat mij dan ook niet aan knopjes. Volgen. Nee, oké, okay, oké, okay, oké, okay. ja, maakt helemaal niet uit. Jorden erachteraan, we de zingen van Marillion en Kelly. Hij is inmiddels binnen, Fred. Hij, hey. Goedemiddag Fred.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 Mis ik dat wel. Ja, nou, ik zou zeggen welkom terug. Hij zit hier op zijn vertrouwde stekkie. Dus om vijf uur, wat gaan we doen? Nou, we gaan in ieder geval, vanwege de corona natuurlijk, hebben we alleen mensen om te bellen. Rick Termeer, gaan we bellen. Zijn single heet, wat voelt dit goed? Ja, dat is een beetje positieve klanken. Ja, toch?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 Ja, dat krijg je wel uh, over de kroeg gesproken ja, trouwens. Ja, jij klopt. Dan kom je weer uh, oude vrienden ja, ja. tegen die je een jaar niet gezien ja. hebt. Ik ben even vergeten hoe, hoe die weet. eten. Nou, maar ik hoorde net in het gedicht ook dat Rob uh, de, de café op stal te zetten, ja, ja. Dat, dat is nu ook niet meer natuurlijk. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Amerika, nee dat zit er nou, niet in. In Amerika noemden ze dat vroeger de drooglegging. <laughs> <hotaan> <treats> Robin, van <tien> <mejorarproblemen> Robin van Beek gaan we bellen Zijn nieuwe single heet Zwerver ik no, ja, ja. kan altijd nog gaan zwerven. Ah, ja, ja, ja. Ja, maar ja, dan moet je uh, om negen uur ook binnen zijn natuurlijk. Dat, dat wordt heel lastig. Dat, dat, lastig worden. Worden, dat wordt weer heel lastige zaak. Hoe gaan we dat en oplossen? als je dan geen hallo's hebt, hoe ga ik dat dan? Dus dan kan je hem inderdaad, als je hem aan de telefoon hebt, kan, kan je ja, dat ja. Even, even aan hem vragen van hoe gaan we zwerven ja, gaan we als, we dat, uh, met de avondklok. Ik weet niet of een zwerver dan zo'n certificaat krijgt. Dat hij, ja, dus nou, moet, oh, je, moet je even een printetje lenen van iemand? Mag ik even een verklaring, uh, verklaring omtrent gedrag uitprinten? Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik denk dat, uh, dat die zich uh, gaan verstoppen ergens onder een brug, uh, ja. heb ik het vermoeden. Nou ja, goed. Maar als met al negen uur uh, gaat de zaak op slot. Ja. Trouwens, inderdaad. Ja, dat is wel... Uh, ja, daar moeten we, moeten we het gewoon even mee doen, uh, zeggen we ja, tegen tot, iedereen. In eerste instantie tot en met... Ja, uh, zeg maar 10 uh, februari. februari. ja. ja, ja. ja, ja. Dus vanavond 9 uur. Ik zal thuis zeggen. Maak er nou een geitje om, maar het is wel serieus natuurlijk. 11 februari, 5 uur, werkoverleg in de kroeg. Je weet dat ik 1 juni gezegd heb. Ja, ja, ja. Hou maar in de gaten in die meerdere keren in dit programma. 1 juni. 1 juni. Oh ja, ik heb het al vaker gezegd. Ja, ik heb het al vaker genoemd. Ja, 1 juni. Wij houden het op 1 juni. Dus veel plezier. 21ste? Nee. een zomer? Nee, nee we, mogen, we mogen even proefdraaien. Oh, okay, en dan zijn we voor de zomer zijn we helemaal klaar. Okay. Nou, Fred, gaat, gaat een mooi show worden. Dus Zometeen 5-7. Ja. ja. Moeten moet we er weer even aan, weer. aan winnen. Ja, ik moet er ook weer even aan winnen. En dan uh, zijn wij er morgen weer, Albert-Jan. Vanaf twee uur tussen 3 en tussen drie en vier veel regionaal nieuws...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 Zo is het heel veel plezier. Fijne zaterdagavond. En tot morgen. Zometeen Fred. Dag. doei. doei.